10 uur, Jurij Stubenitski met het NOS-journaal. Bij rellen in Hamburg zijn zeker 70 politieagenten gewond geraakt. Dat gebeurde toen een demonstratie tegen de ontruiming van een cultuurcentrum uit de hand liep. Volgens de politie waren er ruim 7000 mensen op de been, onder wie veel linksextremisten. Er waren ongeveer 2000 agenten ingezet. De politie greep in toen betogers agenten bekogelden met flessen en stenen. Meer mensen zaten vorig jaar in de daklozenopvang. In 2009 waren er bijna 50.000 mensen die een aanvraag deden. Vorig jaar waren dat er ruim 7.000 meer. Dat zegt de Federatie Opvang. Voor dit jaar zijn er nog geen cijfers. Vooral mensen tussen de 18 en 22 deden een aanvraag voor dakloze opvang. De Federatie Opvang denkt dat de toename onder andere wordt veroorzaakt doordat jongeren tot 27 jaar vier weken moeten wachten op een bijstandsuitkering. Bij het onschadelijk maken van zwaar illegaal vuurwerk... zijn in Zwarte Waal bij Rotterdam enkele ruiten gesneuveld. Het gaat om vuurwerk dat gisteren werd gevonden in een woning in Heenvliet. De bewoner had honderden kilo's in zijn huis liggen. Nog niet alles is vanavond onschadelijk gemaakt. Defensie bekijkt morgen hoe de rest wordt vernietigd. De 3FM-actie Serious Request heeft na drie dagen... iets meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is bijna een ton meer dan op dezelfde dag vorig jaar... Het glazen huis staat tot en met dinsdag in Leeuwarden. Er wordt geld ingezameld om kindersterfte door diarree tegen te gaan. In de eredivisie heeft koploper Vitesse punten laten liggen tegen Heracles. De Arnhemmers stonden bij rust met 2-0 voor, maar het werd uiteindelijk 2-2. Heerenveen boekte een flinke overwinning op AZ. Het werd 5-1 in Alkmaar. Nac Breda versloeg Cambuur met 1-0. De wedstrijd feyenoord noord Zwolle is nog bezig.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 Kijk voor de voorwaarden op toyota.nl Toch goede goedenavond. Er is nog één wedstrijd bezig in de Kuip. Feyenoord, Pek, Zwolle. Hoeveel is het inmiddels Bas, tegen Het is nog 3-0. Daar uh, verlieten we jullie allemaal uh, vlak voor het nieuws. met die goal van Boetius. die schoot op doel de bal eigenlijk terugkreeg omdat dat... Eerste schot eigenlijk tegen een verdediger aanklapte. Vervolgens uh, was hij veel alerter dan drie verdedigers van Zwolle die eromheen stonden. Rostte de bal met een noodgang langs Boer. Het had 4-0 kunnen zijn ook, want Feyenoord blijft onverminderd sterker. Zwolle blijft onverminderd slordig ook. En het zal me niet verbazen ook als de score nog uh, veel ruimer wordt, veel hoger oploopt. In het resterende uur hier in Rotterdam. 3-0 voorlopig. Best of Both Worlds van Robert Palmer. Ja, net voor het einde van het jaar verloor de koploper dus toch nog twee punten Vitesse. Want uit bij Heracles werd het 2-2. Vitesse stond de rust nog wel met 2-0 voor. De trainer van de Arnhemmers vat de wedstrijd in het kort samen, Peter Bos. Slecht voetballen, 2-0 voorkomen. En de wedstrijd uiteindelijk niet over de streep trekken. Hoe komt het dat jullie de regie over die wedstrijd kwijtraken op een gegeven moment? Omdat we niet meer voetballen. We hebben... ...niet meer ons positiespel gespeeld. En uh, alleen maar achteruit gelopen. Kun je dat verklaren? Dat lijkt me de moeilijkste vraag, maar... Nou, nah, er zullen uiteindelijk veel oorzaken voor zijn, maar... Uh, ...we hebben gewoon niet meer de intentie gehad om te voetballen. En als je dat niet hebt, en niet onder die druk vandaan voetballen... ...er ligt zoveel ruimte, dan, uh, ja, dan roep je dat over jezelf af. Jij, de, jij lijkt me de laatste persoon die nog een beetje aan scorebordjournalistiek noemt. Uh, Daar doe jij totaal niet aan in jouw analyses meestal gedurende het seizoen. Toch, vond je het spel al wel beter dan de bekerwedstrijd midweeks? Nee, ik vond het niet veel beter eerlijk gezegd. Je het kort van stof. Ja, nee, dat is niet zo'n uh, zo goed humeur. Daar kan ik me ook iets bij voorstellen. Uh, ik denk toch, jouw supporters zullen nog altijd in een goed humeur zijn... Dood gewoon om het statistische feit dat je waarschijnlijk toch als lijst aanvoerder de winterstop gaat. Maar dat lijkt me voor jou uh, werkelijk het laatste waar je nu mee bezighoudt of niet? Nee, maar kijk deze wedstrijd, die we... wat een moeilijke wedstrijd is hier. Dat is dus altijd, Als voor iedere ploeg geldt dat. Als je dan voor de rust met 2-0 voorkomt, dan uh, vind ik dat een, uh, een goede ploeg dat niet meer mag weggeven. En dat is ons wel overkomen en daar ben ik goed zagreinig van. Maar het klinkt ook al een beetje alsof je zegt van nou die 2-0 voor schoenen was ook al wat geflatteerd, want zo goed speelden we niet. Ja, dat vond ik. Het was niet dat wij naar 2-0 voor kwamen omdat we uh, Heracles alle kanten op voetbalden. Dat vond ik niet het geval. Maar goed, de tweede helft hebben wij dus gewoon niet meer gevoetbald. En, uh, en nogmaals, dan roep je dat over jezelf af. Maar hoe verklaar je het verval dan uh, van die twee wedstrijden, die twee laatste wedstrijden, die bekerwedstrijd en deze? Uh, is daar een, een diepere oorzaak voor aan te wijzen? Nou, als hij er al is, dan zal ik dat niet nu hier doen. Uh, <laughs> dus daar gaan we maar eens rustig naar kijken. En dat zei Peter Bos in gesprek met Philip Koken. De eerste helft was dus voor Vitesse, de tweede voor Iraklis, en dat vond ook de trainer van de thuisploeg, Jan de Jonge. Nou ja, de eerste helft uh, kijk, ik ben een beetje ongelooflijk naar onze ploeg... in de zin van uh, hoe wij uh, op het veld uh, bewogen... Het speelde natuurlijk misschien een rol ook de 120 minuten van afgelopen woensdag. Maar ik vond dat wij afwachtend waren, uh, angstig. Niet echt uh, durfde door te dekken wanneer dat wel moest. Nou ja, dus er was heel teleurgesteld over. In de rust hebben we wel met elkaar uh, wat van gevonden, uiteraard. En, uh, en in de tweede helft was het allemaal anders. En in de tweede helft moet je gewoon uh, deze wedstrijd naar je toe trekken. En, uh, en met 3-2 winnen, want op het eind van de rit kregen we nog een paar beste kansen. Was er sprake van een speech in de rust van Jan de Jonge? Ach, dat is ook allemaal zo'n mythes, Donde speeches die zijn alleen nodig als mensen hun best niet doen. Vind ik. Nou, en ik uh, heb een, uh, in ieder geval wel één ding door bij onze club en bij onze groep. Hun best doen ze altijd. Alleen, het gaat altijd wel om afstanden. En uh, als je in het veld uh, met elkaar niet helemaal goed samenwerkt, dan lijkt het net alsof je je best niet doet. Maar dat is bij ons niet aan de orde. Dus dat is niet zo. Wel een beetje in de sfeer van uh, kom op, man, ook uh, lef hebben. Uh, je speelt in de koplopen, je speelt in een grote club, Vitesse. Maar daar hebben we ook bij, tegen Feyenoord gespeeld. Uh, ik denk dat het ook een combinatie is van fysiek even net uh, niet zich helemaal prettig voelen. Daar hebben ze zich fantastisch overheen geknokt op karakter. Want een mens kan meer dan ze denken. Nou dat bleek de tweede helft. En toen hebben we ook nog weer best gevoetbald. En, uh, en een paar enorme kansen gecreëerd. Twee keer gescoord. En eigenlijk moet je gewoon op het eind, als je iets slimmer bent, gewoon de, winning, de overwinning binnenhalen. Ik wou net zeggen, voel je je eigenlijk niet een beetje bedonderd dat je niet achteraf toch nog hebt gewonnen? Hoe bedoel je achteraf gewonnen? Nou, dat je aan het eind van de wedstrijd toch nog de winnaar had kunnen maken. En nou, de... ik, ik was op een gegeven moment behoorlijk uh, pistol off omdat wij niet zo slim waren met die kansen. Want in wezen moet je hem gewoon maken. Nou, dat is niet gebeurd. Maar als je naar onze club kijkt, naar waar we vandaan komen... hoe we in de voorbereiding zijn gestart... en hoe we op het eind van de rit ervoor staan, ben ik zo ongelooflijk trots op, op, op, de, op de jongens op Heracles. Dus dat is prima. Je hebt het publiek hier op de banken gekregen aan het einde van de wedstrijd. Gelukkig is dat al een aantal weken zo. En dat was in het beginfase ook, uh, ook wat minder. Maar je merkt wel uiteraard, het is altijd een wisselwerking. Dat heb ik toen ook wel gezegd. De spelers en de groep met elkaar moet uiteindelijk wel iets uitstralen naar de mensen toe. En in Almelo zijn ze redelijk nuchter. Nou, dat hou ik wel van, want dat zit wel in mijn, in mijn, mijn genen ook. Alleen uh, de laatste weken uh, hebben we het, uh, hebben we het uh, hebben we hartstikke leuk gehad met elkaar. Dat moeten we doorzetten. Want dan kunnen wij gewoon met deze ploeg hartstikke leuk en, uh, en goed eindigen in de Eredivisie. Je bent nu halverwege... 18 wedstrijden gespeeld. Uh, je staat in de middenmoot. Keurige plek voor Herakles, Maar je kan ook zomaar weer naar beneden. Want het zit allemaal zo dicht bij elkaar. Ja, maar ik zal je vertellen dat we dichter bij de vijfde plaats staan dan bij de onderste. Hoor. Ja, die kant kun je ook nog uitkijken. Nou, die kant kun je ook uitkijken. We staan qua punten dichter bij de vijfde dan bij de onderste. Dus, het het net hoe het bekijkt. Hè? Het glas is altijd half vol of half leeg. En, uh, en ik vind dat het bij ons zo langzamerhand wel half vol mag zijn. Jan de Jonge, de trainer van Herakles, dat met 2-2 gelijk speelde tegen de koploper Vitesse. En dan gaan we naar Feyenoord Peksvollen. De Peksvollen is toch vreemd, uh, Bas. Uh, hele goede start van het seizoen. En toen dacht iedereen: ja, het zal wel minder worden, maar zoveel minder. Ja, kijk, het, het, het is 3-0 hier en helemaal gedaan met nog 20 minuten. Dat het minder zou worden, dat wist inderdaad iedereen. Ik vind uh, het mag in de resultaten wel een keer wat minder worden. Maar het is nu ook in spel heel zwak. Smolle speelt ongelooflijk zwak voetbal. Er gaat echt onbegrijpelijk veel fout. Er klopt eigenlijk heel weinig meer van. Het frissen is er een beetje af. Terwijl nu Gozens ingevallen. Een tegenstander, uh, oei, dat komt vervelend aan. Een, een voorzet wil geven en zijn tegenstander, de... Ik denk dat dat Van Polen is de restback van Zwolle vol in het gezicht raakt Met de bal wel te verstaan. Van Polen gaat bijna knock-out, maar toch in ieder geval groggy naar de grond. Daar komt nu ook verzorging voor in het veld. Schade valt wel mee, want hij zit inmiddels weer. Maar het spel van Zwolle is uh, ja, echt ondermaats vandaag. Ik heb de Zwolle afgelopen week een paar keer gezien. En het lijkt inderdaad uh, ja, in niets meer op de ploeg van het begin van dit seizoen. En dat zal misschien nog wel een keer weer terugkomen ook. En iedereen wist natuurlijk wel dat Zwolle een beetje boven de stand leefde in het begin. dat het allemaal misschien wel wat te goed ging. En langzaam en zeker komt Zwolle wel weer terug op aarde. Maar dat het verschil zo groot zou zijn, dat hadden we toch eigenlijk ook niet verwacht. Op de achtergrond is dus Van Polen weer gaan staan. Dat gaat wel. Gozens, zoals ze zegt, in het elftal gekomen bij Feyenoord. Dat was de eerste Rotterdamse wissel. Hij kwam voor Boetius. Die nog een knuffel van Koeman kreeg. Bedankt voor zijn wedstrijd en voor zijn goal. De derde waarmee hij de wedstrijd in feite op slot draaide in de 54ste minuut. En uh, Zwolle, dat heb ik al eerder gezegd, heeft al drie keer gewisseld. Dat deed Jans namelijk in de rust. Omdat hij het, uh, ja, zat was vermoedelijk. En uh, ik denk dat hij in de afloop gaat verklaren dat hij er wel acht of negen gaat willen wisselen. Maar dat mag nou eenmaal niet. Zwolle gaat verder met een uh, trap van de keeper van achteruit. Die bal is eigenlijk onmiddellijk weer prooi voor Martis Indy. En normaal gesproken zal Feyenoord deze wedstrijd heel rustig gaan uitspelen. En met 3-0 is het natuurlijk gebeurd. Iedereen weet dat. Dat weet iedereen in Rotterdam. In Rotterdam is iedereen er ook zeer tevreden mee. En mijn stem... Is daar nou ook zeer tevreden mee. Ook bijna gebeurd. Ja, dat is bijna klaar. Ook nog twintig minuten, denk ik. Drie hele nummer, zoals u ongetwijfeld al gedacht had. Pharrell Williams. We gaan uh, even kijken bij die eerdere wedstrijd. Uh, Heracles tegen Vitesse, 2-2. En beide goals voor Heracles waar, kwamen van Brian Linson. En die heeft na afloop weinig energie meer over. Nee, ik heb niet heel veel energie meer. Het is een hele zware week geweest hey, uh, tegen drie topteams. En uh, nou, we hebben het heel goed afgesloten, denk ik. Ik vroeg me af, wat hebben jullie gedronken in de rust vandaag? Ja, dat is een hele goede Getaway denk ik. Ik weet niet wat de anderen hebben gehad, maar nee, we hebben gewoon gezegd: elkaar in de rust, uh, we hebben nog 45 minuten. Daar moeten we alles aan doen om, uh, om dit seizoen goed af te sluiten, dit halve seizoen goed af te sluiten, en uh, wat dat ook wordt. Uh, laat het publiek zien dat je, dat je niet opgeeft. En, uh, nou, dat hebben we niet gedaan. We zijn er vol tegen aangegaan. En dan hoor je op een gegeven moment dat het publiek achter gaat staan. Maak je ook nog die 2-1 heel snel. En uh, ja, dat helpt natuurlijk heel veel om, uh, om die 90 minuten vol te maken. en ja, dan, uh, dan heb je ook nog de betere kans op 2-2 uh, en 3-2 eigenlijk. Maar jullie kunnen het kwaliteitsverschil op het veld, wat er natuurlijk is. dus ook een verschil in begroting. Konden jullie in de tweede helft enorm goed compenseren en nog meer dan dat. Want jullie uh, voelden jezelf sterker. Nee, we voelden ons uh, heel erg sterk de tweede helft. Uh, maar dat kwam ook uh, omdat je heel snel die 2-1 maakt. En dan krijg je vleugeltjes, je ruikt bloed en dan ga je er vol voor. Iedereen zet druk, uh, iedereen wint de duels, de tweede, de tweede duels. En uh, dan, dan weet je ook dat Vitesse denkt van uh, jezus Christus, hoe lang moeten we nog? En, ja, ik moet zeggen, we maken gelukkig die 2-2. En uh, dan is het nog net, net zuur en jammer dat je net die 3-2 niet kan maken. Ja, is dat nog het enige smetje op deze wedstrijd? Nou, ik denk dat, uh, dat er geen op deze wedstrijd zit, als je met 2-0 uh, achter staat uh, de rust in gaat. Waar het ook misschien 3-4-0 had kunnen zijn, want we speelden niet goed, we uh, stonden niet goed, dan mag je heel blij zijn als je toch die 2-2 nog mee naar huis neemt. Je maakt er twee. Is dat uh, toeval of zeg jij gewoon van. ach, ik stond, iedereen had me kunnen maken. Nou ja, wat, uh, weet je, ik heb geluk uh, deze week heb een hele goede week gehad. Uh, de laatste drie wedstrijden nu uh, deze week heb ik vier keer gescoord. Dus uh, ik zit lekker in mijn vel en voor mij is het jammer dat het al winterstop is. Toch? Uh, zeurt het niet nog een beetje na? Je had kunnen winnen van de koploper. Ja, dat, uh, in je achterhoofd wel natuurlijk. Maar uh, ik denk dat iedereen uh, een, een, het beste gevoel heeft dat we toch 2-2 hebben gemaakt. Je grijns vertelt eigenlijk het hele verhaal van de wedstrijd. Ja, uh, prima. Ik ga lekker een biertje drinken denk ik. Brian Linsen in gesprek met Philip Kok. Uh, uh, Heracles Vitesse eindigde dus in 2-2... en Linsen maakte beide goals voor Heracles. We gaan eens uh, kijken bij die eerdere wedstrijd. AZ Heerenveen, uh, de vroege wedstrijd, die eindigde in 1-5. En uh, Maarten Martens was daar schuldig aan de 1-3... door op het verkeerde moment terug te spelen naar zijn keeper. Hij zoekt nog naar de oorzaak van de grote nederlaag. Ja, ik denk de wedstrijd te veel uh, voor ons, want uh, het zat er absoluut niet meer in... Uh. Ik denk dat we ja, gewoon geen, geen kracht meer hadden, geen uh, power meer hadden. En, uh, ja, uiteindelijk uh, ging die overtuiging ook weg en uh, ja, dan krijg je zo'n wedstrijd. Ja, het, het, het, het, het, het, het lijkt echt ontluisterend eerlijk gezegd. Ja, dat klopt. Je kan er ook niet, uh, niet veel anders van maken als je thuis uh, met zulke cijfers verliest... Uh, en je, hebt, uh, ja, je hebt zo gespeeld, dan kan, je, dan kan je er niet veel positiefs uit halen. En, uh, dat moet je gewoon uh, accepteren, want het is wel gebeurd. En, uh, met frissen moeten we na een nieuw jaar opnieuw beginnen. En, uh, ja, zorgen dat we weer uh, fris, uh, fris worden, fris in de kopjes worden. En, uh, dan kunnen we natuurlijk veel beter als dit. Ja, is, dit dan, uh, is, is dit dan een heel uh, seizoen of misschien een heel half seizoen... waarin veel is gebeurd wat dan aan het einde ineens naar boven komt? Of, of hoe, moet je dat, hoe moet je dat zien? Um, ja. ja, ik weet het niet. Het is, wel, het is wel gewoon zo dat wij op drie fronten eigenlijk strijden. Uh, dat moet op zich kunnen. Maar zowel in de beker als uh, Europees hebben we het eigenlijk heel goed gedaan. In de competitie hebben we ook een hele goede fase gehad. Uh, alleen ja, de laatste weken heb je dan toch wat tegenslagen. En dat, dat gaat dan toch wat doorwerken in, in zo'n uh, zo competitie. En uh, dan speel je dus, uh, wat was het, woensdag ja, een hele zware pot. Uh, voor beide partijen uh, was het hetzelfde. Want ja, we speelden opnieuw tegen Gerenveen. En dan, uh, ja, dan is het verschil eigenlijk veel te groot uh, tussen beide ploegen qua, qua frisheid. En uh, ja, dat, uh, dat zou je dan kunnen wijten aan het feit dat wij veel meer wedstrijden hebben gespeeld. En dan komen dus ook al die uh, fouten. Ja, jij maakt, je maakt een fout, maar er zijn eigenlijk uh, de hele avond door, door jou en je ploeggenoten fouten gemaakt. Dat is uitermate pijnlijk om te zien. Ja, dat klopt. Uh, het is zeker een, een groot fout en dat mag niet gebeuren. Want het, gebe, ja, het komt ook nog eens op een heel slecht moment. Omdat we net eigenlijk voor het eerst een beetje in de wedstrijd kwamen. Met de 2-1. En uh, ja, het, toch het gevoel van, uh, ja, dat, we, dat, we, dat we zeker nog die aansluiting uh, zouden vinden. Ja. Als je met rust uh, 2-1 gaat. En, uh, ja, de tweede helft uh, had het nog wel gekund. Alweer, ja, als je zegt, als je, zoals je ook zegt, als je dan uiteindelijk ook weer zoveel fouten maakt... En, uh, ja, ...eigenlijk geen kracht hebt om, uh, om, om wat beters te brengen... Dan, uh, ja, ...dan denk ik ook niet dat we het nog hadden gered. Maar ja, dat mag absoluut niet gebeuren. Zo'n zo fout reken ik me zeker aan. En uh, ja, ik, uh, ik uh, dacht dat ik hem kon terugspelen... ...omdat ik, uh, omdat ik toch wel zo'n zo signaal kreeg. Maar ja, dan moet ik hem denk ik nog meer naar de buitenkant spelen. Dus uh, het is gewoon ja, heel slecht en... Uh, dat gebeurt jammer genoeg wel, maar. Ja. Wat je zei, het was, het was de hele wedstrijd uh, heel. Uh, we kwamen echt niet aan voetballen. Maarten Martens, u hoorde me in gesprek met Jeroen Elshoff zijn ploeg. AZ verloor met 5-1 van Heer Ween. Bayern München heeft uh, uh, Raya Casablanca verslagen. Wereldbekerwedstrijd 2-0 werd het uh, goals van Dante en Thiago. En in het uh, laatste half uur van deze uitzending praten we nog met onze correspondent Tim De Wit daarover. Nu met onze correspondent Rotterdam, Bas Tichler. Uh, uh, nou ja, praten, praten, kan het nog? Nou, nog net. Ik, uh, het enige goede nieuws is dat thuis mag ik niks zeggen. Dus dan uh, kan ik mijn stem een beetje sparen voor de komende dagen. 10 minuutjes moet nog lukken. Feyenoord, Pexvolle, het is 3-0. Immers, Immers, Boetius in die volgorde de doelpuntenmakers. De eerste twee voor is Boetius erna. En het balbezit voor Feyenoord aan de rechterkant van het veld. De fut is er wel een beetje uit. De energie ook, dat is allemaal niet gek. Zwolle weet dat het verslagen is. Zwolle weet dat het een kansloze avond heeft in Rotterdam. Er is werkelijk, na 80 minuten is Zwolle er niet in geslaagd... om ook maar één keer op het doel van Feyenoord te schieten. Terwijl nu Schakenweg is aan de rechterkant. Die schiet de bal tussen de benen van de keeper door. En nou ja, die bal rolt eigenlijk over de doellijn. En er zet zoveel effect aan dat die bal het doel eigenlijk weer uitrolt in plaats van erin. En zo ontsnapt Zwolle aan de 4-0. Dat brengt de fut en de energie weer een heel klein beetje terug. Goosens zet nog maar eens een bal voor. Die bal is veel te hard en veel te ver. Gozens is niet bezig aan een gelukkige invalbeurt. Deze is ook een beetje, denk ik, gevangen door de wind. Nu krijgt Immers een publiekswissel. En dat is te horen ook. Want ja, twee goals gemaakt. Belangrijk geweest. Een goede wedstrijd gespeeld. En hij mag dan na 81 minuten naar de kant. En uh, wordt dan afgelost voor de slotfase door Otman Bakkal. En zo gaat Feyenoord het dan in de slotminuten doen. Het is uh, 3-0 in de Kuip. Het publiek hoopt nog op een vierde. Dat zou een leuk toetje zijn op een mooie avond in Rotterdam. Uh, even kijken, Nakambuur eindigde vanavond in 1-0. En het, uh, ja, dat is toch een uh, moeilijke afsluiting van het jaar voor Cambuur. Uh, want de ploeg is voor laatste 16 punten. En kan zelfs nog laatste worden als NEC morgen zou winnen in Groningen. Ja, een vervelende manier dus de winterstop in. En dat vindt ook de trainer Dwight Lodewegers. Ja, dat mag je wel stellen. Zo'n wedstrijd verliezen die, uh, die heel belangrijk was. En dan verliezen in de manier waarop je verliest. Ja, dat is een mineur, ja. Ik heb jullie een paar wedstrijden mogen zien... En ik vond het verrassend, leuk. Allemaal dingen die ik toen vond en vanavond niet heb gezien. Nee, ik vond het zelfs bij beide, kleuren, bij beide teams eigenlijk niet. Hè. Het was net of de druk erop zat van, en dan moeten we, en nou dan zullen we. En uh, ja, ik vond, het, ik vond het van beide kanten niet goed. In het begin hadden we problemen. Het tweede stuk eerst zelf nog redelijk hersteld. We hebben weinig kansen gecreëerd, een paar. Hun ook niet veel. Ik vond een matige wedstrijd. Ja, eerste helft heb je Win mee. Nou, toen ik vroeger heel klein was, dat is heel lang geleden... dan zeiden we van, jongens, lekker rammen richting het doel. Ik heb geen schot gezien, ook niet van Nakor in de tweede helft. Ja, daarom. We zijn wel veel lang gaan spelen bij de keeper vandaan... Hè, om, om, om daar in stelling, maar ja, om te schieten op goal moet je ook vaak in stelling komen. Hè. Je moet ook in de, in de positie komen. En dat is, uh, dat is eigenlijk te weinig gebeurd. Nogmaals, veldspel was niet goed van beide kanten. Maar dan eindig je... Toch in mineur. He. Je hebt zo leuk gevoetbald. Al die complimenten, daar hebben we het al zo vaak over gehad. Hoe is jouw gevoel dan? Nou, mijn gevoel op dit moment is niet leuk natuurlijk. Ik bedoel, maar dat is van die jongens ook niet, he, die in die kleedkamer zitten. Maar toch, we zullen door moeten. He. Het is, deze wedstrijd bepaalt niet of je nou erin blijft of eruit vliegt. Dit was wel een hele mooie om te winnen. We krijgen nou even een tijd om, uh, om even het kerst te vieren, Even wat de zonde te overdenken, zeg maar. En we moeten er gewoon wat spelers bij hebben, maar dat weet, de clubleiding weet dat ook. Dus dat moet gebeuren om, om het tweede seizoenshelft beter te kunnen doen. Het moet gebeuren, gaat het ook gebeuren? Ja, ik ben er wel uh, vol van overtuigd dat dat kan. Als je, als je dit als een, de eerste seizoenshelft als een leerproces ziet... Hè, van we hebben veel moeten leren, we zijn onbevangen begonnen... en nu is het even wat anders. Als daar dan versterkingen bij komen, meer kwaliteit, dan kunnen we ook door... En ik dan kun je, je eigen veilig gaan spelen, ja, absoluut. Kun je al een tipje van de sluier uh, oplichten wat die nieuwe spelers betreft? Nee, eigenlijk niet, nee. nee. We praten erover, de clubleiding vindt het ook. We zijn aan het inventariseren, we doen ons huiswerk daarin. Maar dat, uh, daar kan ik nog niks over zeggen, nee. Als je terugkijkt naar die eerste helft... Uh, al die complimenten die je hebt gehad... heb je daar dan iets aan? Ja, vind ik wel. Ik bedoel... Uh, uh, Kijk, het is ook niet zo dat we nou zes punten achter staan op de nummer of zoiets. Dat, dat is dus ook niet het geval. Dus we zijn, we zijn, we zijn nog steeds bij. We moeten, we moeten wel punten gaan pakken om erin te blijven. En handhaving is ook de enige doelstelling die we hebben. En dat willen we proberen te bewerkstelligen met, met goed voetbal. Nou, dat was vandaag niet zo. Maar dat is wel vaak zo geweest in het eerste seizoen zelf. Ja. Is het prettig dat het nu winterstop is? Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is om even bij te tanken ook. Want die jongens, die hebben natuurlijk... Kijk, als je heel 2013 neemt voor Cambuur, dat is dat een geweldig jaar geweest. Hè? Promoveren, kampioen worden. Jongens die met nul eredivisie ervaring daar in één keer in die eredivisie gaan. Ja, daar is heel wat gebeurd in die kopjes daar. Dus even een moment rust is mooi. Dwight Lodeweg is de trainer van Cambuur. De trainer van de tegenstander, NAC En Manja Kudelje zag zijn ploeg natuurlijk het jaar lekker afsluiten. Ja, zeker weten. Ja. Ik moet ook zeggen, ik ga het uh, goed voelen voor de wedstrijd. Dus uh, ik zei ook. Uh, want daar konden we heel goede zaken doen. Iemand daar hebben we heel goede zaken gedaan. Dat dus betekent dat uh, we gewonnen hebben. Algemeen gezien de hele wedstrijd ook terecht gewonnen. Het was wel een slechte wedstrijd, hè? Ja, het was niet de mooiste wedstrijd. Maar aan de kant uh, terecht gewonnen. Uh, niet veel kansen gekregen, maar toch, qua kansen moesten we winnen. Verdedigingen stonden we heel goed. Eerste uh, helft, geen kansen weggeven. Tweede helft alleen kansje tegen. Dus op zich uh, ja, ben ik tevreden met, met, met, ja, met, uh, met strijd, met passie, met beleving. Dus uh, door die strijd, door de passie, door de beleving hebben we een goede rendement opgeleverd. Het is een rare eerste seizoenshelft geweest voor NAC. Slecht begonnen, uh, moeizame uitwedstrijden, thuis weer bijna onverslaanbaar. Hoe komt dat toch allemaal? Nee, het is niet raar. Alleen wat merk je, wat zie je, dat, uh, dat uh, elke week, elke maand het uh, team maakt een stapje vooruit. Ik uh, begon met matig iets midden, maar daarna het uh, team uh, deed het heel goed. Iedere keer uh, maakt een stapje vooruit. zie je dat van het begin competitie tot nu toch uh, goede prestatie. Ik heb maar gewoon 22 punten. Nu is de winterstop en dan gebeuren er vaak dingen bij clubs. Wat gaat NAC allemaal doen? Ja, uh, onze financiële situatie is niet zo geweldig. Aan de andere kant gewoon uh, uh, een portie blijven, een goede analyse maken. En dan, uh, dan na januari kijken hoe kunnen we verder ontwikkelen. 1, 2, 3, 4. I was gone with tears in my eyes, like everybody else I know. Kicking and screaming, and all I could see was a light in a world so cold. No one to hold you, I feel so lonely, left out on your own. But we were born with tears in our eyes That's how I learned the strength to fight It's a beautiful ride And Well, you won't always see it Sounds Like everybody else I know Takes a hole in the ground On the sky falling down Before we can let it show If you're just like me you're Trying to believe That it's all gonna work out fine We can live with the doubts Trying to do without Maybe we don't have to fight James Morrison met Beautiful Life. Het zit er bijna op in de kuip. Bas Tegelig. De enige die uh, bij Feyenoord dat met 3-0 voorstaat tegen Pexvolle... een beetje chagrijnig is nog eens pellen. Want zo gaat dat met spitsen. Die staan nog niet op het scoreformulier. Of tenminste wel op het scoreformulier, maar niet op het scorebord. En die wil dan nog wel. Die is nog aan het duwen en aan het sleuren en aan het trekken. Maar heeft wel het gevoel dat bij de rest van zijn elftal de fut... zoals ik al eerder zei, er wel een beetje uit is. Begrijpelijk. Maar pellen wil echt nog. We zitten in de laatste officiële minuut. Balbezit is voor Feyenoord via schaken. En die speelt de bal terug waar Pelle al drie, vier keer geweest heeft. Van, kom nou, ik wil hem graag. Nu krijgt hij een Pelle op 30 meter van het doel. Wil dan 1-2 aangaan met vormen. Krijgt de bal terug. Wil dan één keer schieten. Ja, dat kan helemaal niet. Want Broersen staat in de weg. Maar hij wil zo graag. Martens Indy pikt de bal dan op aan de linkerkant. Wordt neergelegd. Dat betekent dat die uh, de overtreding maakt een vrije schop tegenkrijgt. En Feyenoord nog een mogelijkheid krijgt op die manier om de avond nog wat extra glans te geven. 3-0 is prima. Het had 4-5, 6-0 kunnen zijn ook. Het enige wat vaststaat in zo'n analyse is de nul van Zwolle. Ik heb toch niet veel wedstrijden meegemaakt. Maar vanavond is er één dat een ploeg, in dit geval de dus Zwolle. Werkelijk letterlijk niet één keer op het doel van de tegenstander geschoten heeft. Niet één keer. Dat komt toch echt niet vaak voor. Want als IJsselmeervogels het mag opnemen tegen Barcelona. Dan horen we de trainer wijze van spreken van tevoren zeggen... je krijgt altijd een kans. Nou, nu dus niet. En dat geeft wel aan dat Zwolle snakt naar de winterstop. En dat geeft ook aan dat Feyenoord, mochten mensen daar nog aan twijfelen... een uh, echt serieuze kampioenskandidaat is. Want Feyenoord heeft een goede wedstrijd gespeeld. Komt dat schot van Zwolle er toch nog? Ja! Ja, zeker! Want Nederland schiet op het doel van 20 meter in de handen van Mulder. En dat is na 90 minuten ruim voor het eerst... dat het doel van Feyenoord onder vuur genomen wordt door Zwolle. Dat levert zelfs nog een cynisch applausje op... Van de Feyenoord-fans hier in het stadion. Die nog zijn blijven zitten. Want er zijn er ook al wat naar huis. Dat begrijp ik dan eerlijk gezegd ook wel. Na zo'n avond. Het is koud, het is regenachtig. En als dan de buit binnen is, het is bijna winterstop. Dan vergeef ik de mensen dat voor een keertje. Pellen. Komt zo'n moment dan nog. Pellen aan de bal. Pellen schiet. Pellen schiet in de handen van Boer. En zo lijkt het erop dat uh, Pellen niet meer <coughs> op het scorebord komt. En ik moet u echt toppen met praten. Want anders hoort u straks geen interviews meer ook. Het is 3-0. We spelen nog letterlijke seconden. In de extra tijd schrijft hij maar vast op dat dit de eindstand is. Immers 1-0, Immers 2-0, Boetjes 3-0. En Feyenoord doet na de remises van Vitesse en Twente bijzonder goede zaken. met isolation. Het is negen over half elf. Langs de leeg. Rotterdam 1-0. Arjen Robben. de Cristiano Ronaldo. Goal! What a goal! Buitenlands voetbal. Bayer Leverkusen heeft in de Bundesliga voor de tweede week op een rij verloren. De nummer 2 ging naar de nederlaag tegen Eindracht-Frankfurt. Dit keer met 1-0 onderuit bij Werder Bremen. Bij Brugia, met Borussia Dortmund zag Bayern nog een punten verspelen. Dortmund verloor thuis met 2-1 van het BSC van trainer Lohukai. Met van Maarbeek beleefde met Hamburger SV geen fijne middag. Ondanks het treffen van Van der Vaart ging HSV thuis met 3-2 onderuit tegen Mainz. Nürnberg pakte een punt tegen Schalke 4 0-0 werd het. En dus wacht de ploeg van trainer Gert-Jan van Beek na 17 duels... nog steeds op de eerste zegen van het seizoen. Freiburg hannover werd 2-1. Eindracht-Branswijk versloeg Hoffenheim met 1-0. En de stand aan kop. Bayern München 44 uit 16. Dan Leverkusen 37 uit 17. En Borussia Dortmund 32 uit 17. Brunsje münchen gladbach heeft er ook 32, maar dan uit 16. Speelt morgen nog thuis tegen Wolfsburg. Koploper Bayern München komt dit weekend niet in actie... omdat het vanavond in Marokko de WK-finale voor clubteam speelde... en heeft gewonnen van Raja Casablanca. Tim de Wit keek naar die wedstrijd. Uh, Tim, um, Bayern zonder Robben. Was het een moeilijke wedstrijd voor Bayern? Nee, nee helemaal niet. Nee, het was voornamelijk eenrichtingsverkeer. Ik denk eerlijk gezegd dat Bayern de hele wedstrijd... op zo'n 60, 70 procent van zijn kunnen heeft gespeeld... En het was genoeg. Het werd 2-0. Een paar keer kwamen ze door. Dat was al in de eerste 20 minuten trouwens dat die doelpunten vielen. De eerste doelpunt was van Dante, de Braziliaan de verdediger. En de 2-0 was van Thiago. Ja, echt spannend werd het daarna niet. In de tweede helft kreeg Casablanca wel wat kansjes, moet ik nog eerlijk zeggen. Maar dat kwam veranderd bij wat slordig werd En ook vergat gewoon om door te drukken. En uiteindelijk speelde die wedstrijd dus wel rustig uit. Ja, op voorhand had Guardiola nog wel uitvoerig gewaarschuwd. Voor onderschatting van deze ploeg. Ze waren toch maar mooi wel in die finale gekomen heel verrassend. Um, ja, het kon ook nog wel spoken. Het was natuurlijk toch een soort thuiswedstrijd voor Casablanca in Marrakesh in Marokko en daarnaast was ook de koning aanwezig, Mohammed VI. Nou, die man heeft echt een heilige status in Marokko en dat zorgde ook nog voor een extra impuls uh, voor de spelers. Werd uh, de Bayern-spelers van tevoren in ieder geval allemaal ingefluisterd, maar goed, dat mocht dus allemaal niet baten, want het ni uh, niveauverschil was gewoon veel te groot. En dus haalde Bayern vanavond zijn vijfde prijs, maar liefst uh, van dit seizoen. Uh, na het Duitse kampioenschap, de Duitse beker, de Champions League wonen ze natuurlijk, uh, de Europese deze Supercup wonnen ze ook nog. En nu nog de wereldbeker voor clubs. Dus ja, het is echt een ongelooflijk jaar voorbij München. Het beste jaar uit de geschiedenis van de club, maar liefst. Ja, waren er nog uitblinkers? Hmm, ja, ja, als ik er eentje moet noemen, dan eigenlijk toch wel Manuel Neuer... die in de tweede helft een aantal keren ja, echt wel even op moest treden... Op, uh, op een aantal mogelijkheden van Casablanca... waardoor het dus eigenlijk niet meer spannend werd. Uh, ja, Blaam uh, zag ik net nog, werd uitgeroepen tot uh, Man of the Match. Ja, die speelde, inderdaad, speelde net ook wel een aardige wedstrijd. Maar nee, uh, eerlijk gezegd uh, vond ik er niet echt een uitblinker tussen zitten. Het was uh, nou niet echt de, de mooiste 90 minuten die ik ooit in mijn leven heb gezien, zou ik maar zeggen. Ja, je zei hel Marokko, de koning erbij. Maar was het toernooi ook echt, echt een succes? Um, ik denk voor, uh, um, voor Marokko wel. Die hadden zoiets nog nooit georganiseerd. En ja, het feit natuurlijk dat hun club... die finale heeft gehaald... Uh, maakte het wel in ieder geval dat het leefde in het land. Want ja. Uh, ja, verder waren er toch vrij veel onbekende clubs. Het waren alle uh, de winnaars van de Champions League's in de, verschille, in de verschillende continenten. Ja, en uh, Raja Casablanca werd daar aan toegevoegd... als kampioen van Marokko... omdat het gasland ook een deelnemer mocht leveren. Nou, die speelde eerst een uh, playoffwedstrijd... toen een kwartfinale, toen de halve finale... Toen kwamen ze tegenover Atletico Mineiro te staan. De Braziliaanse club van onder andere Ronaldinho. Iedereen verwachtte natuurlijk dat die wel even zouden winnen. En dat we dus vanavond een Zuid-Amerikaans-Europese finale zouden hebben. Maar dat gebeurde dus niet. Casablanca won heel knap van Mineiro met afgelopen woensdag. En ja, Bayern München die kwamen, die hoefde pas in de halve finale in te stromen... als winnaar van de Champions League. Die kwamen afgelopen dinsdag in actie tegen het Chinese Guangzhou. De club van Marcelo Lippi is dat trouwens. En die wonnen ze... Die wedstrijd wonnen ze makkelijk met uh, 3-0. Dus ja, nee, de finale was op zich al uh, een enorm succes. Het feit dat, uh, dat Casablanca hierin stond. En dat voelde je ook wel in het stadion. Tenminste, je, je, je hoorde heel veel fans heel erg meeleven vanaf de eerste minuut. En tot de laatste seconde ook, moet ik eerlijk zeggen, hebben ze echt meegeleefd. Dus het was gewoon een heel mooi succes dat die club daar stond. En ik denk dat dat ook wel het grootste succes was voor, uh, voor Marokko. Ja, nou zal uh, iedereen bij Bayern zo gauw mogelijk kerst willen vieren. En zo snel mogelijk naar huis willen. Maar uh, is er nog een uh, huldiging bij terug? Komst in uh, München. Nee, nee. Ik, wat jij net zegt is volgens mij precies de gedachtegang die, die ze bij Bayern hadden. Want uh, er wordt vanavond wel uh, gevierd, want uh, ja, je noemde Rob al even, die deed inderdaad niet mee, is geblesseerd, maar die is er vanavond wel bij. Ook uh, de andere geblesseerde spelers zijn erbij, Schweinsteiger, Holger Badstuber bijvoorbeeld. Uh, uh -huh. Nou ja, Die zullen vanavond nog wel even een feestje vieren, ook samen met de 2500 fans uit München die toch nog wel mee zijn gereisd. Maar nee, er komt geen huldiging, er komt uh, uh, geen volle pleinen in München of een open bus door de stad, dat soort dingen allemaal niet. Uh, iedereen zag dit echt als een een hele mooie afsluiting van een geweldig jaar in München. En ja, iedereen kijkt vooral heel erg uit naar 2014, hè? want ja, dit kalenderjaar 2013 wonnen ze dus vijf prijzen. De grote vraag is of Guardiola deze lijn kan doorzetten volgend jaar. En, nee, dus gaat iedereen voorlopig maar eens even twee weken van vakantie genieten, want ik hoorde een aantal spelers hebben zelfs ja, door dit hele drukke seizoen maar liefst 60 wedstrijden moeten spelen. Ja, dat is natuurlijk zo'n belasting ook. Ja. In, in die zin hoorde ik ook wel wat, wel wat kritiek in Duitsland hoor. of zo'n WK voor clubteams dan nog wel echt zo'n toegevoegde waarde is natuurlijk. Maar ja, nee iedereen is volgens mij behoorlijk toe aan vakantie in München. Oké, okay, jij ook prettige vakantie Tim. Liverpool mag zich minstens 48 uur koploper van de Premier League noemen. De ploeg van manager Rodgers was thuis met 3-1 te sterk voor Cardiff City... en passeerde daarmee koploper Arsenal. Arsenal speelt maandagavond tegen stadgenoot Chelsea. Luis Suarez was weer goud waard voor Liverpool. De Uruguayaan, die zijn contract verlengde tot de zomer van 2018... en 236.000 euro per week gaat verdienen... scoorde tweemaal maal en bereidde één treffen voor. Rodgers was dan ook vol of over Suarez. The one for today is unselfish. First of all, it was for the second goal. He's through on goal. You don't see too many strikers do that. And uh, But it shows you the, the team player that he is as well. Two brilliant goals. You know, war, a, a genuine world-class player who's hij is onzelfzuchtig en dat zag je bij het tweede doelpunt. Daarnaast maakte hij twee briljante doelpunten... en laat hij zien dat het een speler van wereldklasse is. Al dus rotjes over Suarez. Manchester City ging Arsenal ook voorbij op de ranglijst. City won met 4-2 op bezoek bij Fulham... waar Martin Stekelenburg op doel stond. Manchester United versloeg thuis West Ham United met 3-1. Butner mocht invallen bij de Mancunians... terwijl Robin van Persie ontbrak vanwege een blessure. Met Erik Pieters in de verdediging won Stoke City thuis met 2-1 van Aston Villa. Ron Vlaar ontbrak daar. Liverpool gaat een kop, 36 uit 17, gevolgd door Manchester City... 35 uit 17, Arsenal 35 uit 16 en Chelsea 33 uit 16. Dan twee wedstrijden in de Italiaanse Serie A. livorno Udinese 1-2 en Calderie-Napoli 1-1. En dat betekent dat Juventus met 43 uit 16 aan kop gaat... gevolgd door Roma met 38 uit 16 en Napoli heeft er nu 36 uit 17. Vier wedstrijden in Spanje. Atletico Madrid, Levante 3-2. Villarreal tegen Sevilla 1-2. Betis Sevilla tegen Almeria 0-1. En Canadá Real Sociedad is net pas bezig. Atletico Madrid gaat met 46 uit 17 aan kop. Gevolgd door Barcelona 43 uit 16. En Real 38 uit 16. Racing Genk heeft in de Belgische eerste klasse met 1-0 verloren. Op eigen veld was Brugge net iets te sterk... voor de ploeg van trainer Mario Been. Mechelen Kortrijk werd 5-2. Charlebois Bergen... 0-2, Lokeren-Leuven 2-0, Sultenwaregem-Oostende 2-2... en Waasland-Beveren-Lierse SK 3-1. Standaard gaat met 44 uit 19 aan kop, gevolgd door Sultenwaregem... 41 uit 20 en dan volgen Anderlecht en Cerkelburger met 40 uit 19. De Nederlandse turntop is aanwezig in het topsportcentrum van Almere... voor het jaarlijkse gymgale, een show met veel spektakel en muziek. Het is ook de plek om de balans op te maken. De mannenploeg moet volgend jaar de eerste stap zetten naar de Olympische Spelen. Het heilige doel is om niet alleen met Epke Zonderland, maar met een hele ploeg naar Rio te gaan. En om die missie te volbrengen moet er gepresteerd worden in de landenwedstrijden op de WK's. Te beginnen in 2014. Edwin Cornelis blikt vooruit op het jaar met de bondscoach Mitch Venner. En dan nu. Daar staan ze, met z'n allen op het podium, tijdens het gymgala in Almere. Onze mannen? Vandaag is het show. In 2014 worden er harde prestaties verlangd Na het afgelopen jaar waarin er individuele toernooien op het programma stonden. Natuurlijk Epke Zonderland op het WK. En hij staat weer! Hij staat weer! Jawel! Maar ook de andere Nederlanders deden het daar goed. Nu moet het uiteindelijk een team gaan worden. Hoe you je een star individual performance in een team performance? Zo is dat, bondscoach Mitch Venner. Hoe maak je een team? Les 1 is weten wat je doet in een belangrijke kwalificatiewedstrijd. Geen onnodige risico's nemen voor jezelf en voor het team. If you're going for a team score and you always do your most difficult work in the team qualification situation, you risk not only your own place in a team final. Uh, in an individual final, maar you risk your team's score. En dat is dan meteen ook een van de dingen die Mitch Fenner in 2014 wil zien: een 100% hit, geen vallen meer tijdens de oefeningen. Ja, yeah, you've got to hit every routine. Three guys in, three count. 100%. Maar uiteindelijk gaat het om meer. routines, but how difficult are those routines? Makkelijke oefeningen zonder val, dat is niet zo lastig. Maar Fenner wil ook dat de moeilijkheidsgraad omhoog gaat. De D scores have got a lift, and if you look at what's happened, they've gone up from 5.3 something or other in uh, January at the start of last year, up to 5.96 by the end of the year. Our target to get to Rio is 6. De moeilijkheid is dus al gestegen. Het afgelopen jaar gemiddeld met 0,6 punten en dat is fors. Maar hij wil nog 400ste dichten tot Rio. Dat lijkt weinig, maar op dit niveau is dat een hele klus. En dan is er nog de uitvoering. Dat wordt een belangrijke taak voor de bondscoach. My job for the next year is to get in the gyms and look at the quality. And we've gone past the stage where we say point your toes and keep your legs straight, it's more than that. Thank you so van Nederland. De oranje toppers en Fenners zijn op een missie. En verder grossiert in mooie one-liners. The belief is growing, zegt hij. Twee grote toernooien staan er op het programma volgend jaar. Het EK in mei, het WK in oktober. Het belangrijkste op dit moment: het EK, want dat is de eerste teamwedstrijd. Europeans are zijn more important in terms of giving us a signpost to Rio. Because the Europeans will give us. Uh, an indication of how far on we are as a team. How they work together. Een eerste graadmeter dus voor het team. En het zou toch wat zijn als ze daar de teamfinale top 8 van Europa zouden halen. And that's such an achievement! For their first outing as a team. What's that to do for their confidence for the world championships? <applaus> het applaus klinkt in Almere voor de oranje toppers die natuurlijk niet hun allerbeste kunnen hebben laten zien. Het gaat er vooral om dat ze aanraakbaar zijn voor het publiek de echte prestaties die moeten volgend jaar gaan komen. En de conclusie na 2013 is er waren doelen en er waren dromen, maar doel en droom komen steeds dichter bij elkaar. When you start off the gap between essential and desirable dream world if you like is a big gap. But what I've seen is that, that gap is getting smaller and smaller and smaller. And dreams can come true. <laughs> <laughs> yeah, dreams will come true. But you know, think about a dream, Edwin. It starts off beautiful floating. And sometimes it turns into a nightmare. Uh, and I don't want that to happen. I think we've got to be realistic. It's a dream, but it's an attainable dream. Thank you very much, Kazimier, bye.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 Koploper Vitesse stond de rust dus met 2-0 voor, maar zag Herakles toch langs zij komen En dat zorgde voor een slecht humeur bij de trainer van Vitesse, Peter Bos. Kijk, deze wedstrijd, die we... wat een moeilijke wedstrijd is hier. Dat is altijd, Als voor iedere ploeg geldt dat. Als je dan voor de rust met 2-0 voorkomt, dan uh, vind ik dat een, uh, een goede ploeg dat niet meer mag weggeven. En dat is ons wel overkomen, en daar ben ik goed zagrijnig van. Voor Herakles was een punt tegen Vitesse mooi, maar in de tweede helft had er misschien wel meer ingezeten voor het team van trainer Jan de Jonge. Ik, uh, ik was uh, op een gegeven moment behoorlijk uh, pissed off omdat wij dan niet zo slim waren met die kansen. Want in wezen moet je hem gewoon maken. Maar als je naar onze club kijkt, uh, naar waar we vandaan komen, uh, hoe we in de voorbereiding zijn gestart... en hoe we uh, op het eind van de rit ervoor staan, ben ik zo ongelooflijk trots op, uh, op, uh, op, de, op de jongens op uh, Herakles. Dus dat is prima. Kweldgeest voor de Arnhemmers was Brian Linsen. Hij scoorde twee maal. Nou ja, wat, uh, weet je, ik heb geluk uh, deze week heb een hele goede week gehad. Uh, de laatste drie wedstrijden nu, uh, deze week, heb ik vier keer gescoord. Dus uh, ik zit lekker in mijn vel. En voor mij is het jammer dat het al winterstop is. Voor Vitesse blijft het gelijke spel pijnlijk. Maar hoewel er niet de volle drie punten zijn gepakt... blijft Davy Prupper positief, ook voor de tweede competitiehelft. Jawel, dat nog wel. Dat hebben, dat hebben we ook gezegd. Uh, we staan nog steeds gewoon eerst. En, uh, uh, ja, we kunnen morgen kijken naar Ajax, die ook geen makkelijke wedstrijd hebben... En... Um, ja, daar komen we fris terug als het goed is. AZ Veen, werd 1-5 na een 1-3 ruststand. Basasikoglu maakte 0-1, Sieg 0-2. 1-2 werden door, door Aaron Johansson. Maar toen ging Veen weer door. 1-3 slagveer, 1-4 Bogenson en 1-5, de tweede van Sieg. Een pijnlijke thuisnederlaag voor AZ. En dat kwam doordat de wedstrijd te lang duurde... voor het team van trainer Dick Advocaat. Ja, zo dacht ik ook. Maar je brengt nog een spits in, maar je kan eigenlijk beter een verdediger inbrengen. Want als alles, alles zo tegen zit, dan kun je het niet meer repareren. En uh, toen hij 3-1 viel, denk ik, ja, dat, dat kan gewoon niet. En dan kom je niet overheen. Voor AZ had het al eerder een winterstop mogen zijn. Naast de competitiewedstrijden speelden de algemeen dus ook wedstrijden... in de Europa League en de Beker. Daarover de aanvoerder Maarten Martens. Ik denk dat we ja, gewoon geen, geen kracht meer hadden, geen uh, power meer hadden. En ja, uh, yeah, uiteindelijk... Uh, Ging je overtuiging ook weg en uh, ja, dan krijg je zo'n wedstrijd. Hoewel Heerenveen in een goede flow zit... is ook Marco van Basten blij dat het winterstop is. Het is nu vakantie. Het is ook wel even goed om uh, jezelf weer helemaal op te laden. Ik vind deze twee, afgelopen twee wedstrijden hebben wij goed gespeeld. En, en nou, dat, dat geeft een goed gevoel voor uh, de tweede helft van het seizoen. Weer staat Heerenveen-speler Sierk met twee doelpunten op het wedstrijdformulier. Zijn eerste was een schot van ongeveer 20 meter... en ging er via de onderkant van de lat in. Weer een mooi doelpunt van de middenvelder, maar zichzelf verbazen doet hij nog steeds niet. Nee, dat doe ik niet. Uh, dat laat ik liever aan anderen. Nou, werd 1-0. De goal viel naar rust en was van Hadouir. Het was op zijn zacht gezegd een saaie pot... maar daar heeft de matchwinner Hadouir geen boodschap aan. Nee, nee, maar goed. Uh, ja, voor ons... Uh... Zijn de punten belangrijk en uh, hoe of wat, het maakt even niet uit. Het is, het is heerlijk nu. En, uh, de laatste wedstrijd voor de windstop, winnen. En uh, ik denk dat je ja, ik denk twee, drie posities stijgt op de ranglijst. Cambuur sluit de eerste helft door deze nederlaag af in mineur. Trainer Dwight Lodeweges. Ja, dat mag je wel stellen. Zo'n wedstrijd verliezen die, die heel belangrijk was... en dan verliezen in de manier waarop je verliest. Ja, dat is een mineur, ja. Ja, Kambuur dus uh, niet lekker de weer in te stoppen. In. De uh, mensen bij NAC uh, natuurlijk wel. Uh, luister maar naar de trainer, de naar Koudelje. Ja, zeker weten. Ja. Ik moet ook zeggen, ik had een uh, goed gevoel voor de wedstrijd. Dus uh, ik zei ook, uh, vandaag kunnen we heel goede zaken doen. daar hebben we heel goede zaken gedaan. Uh, dus betekent, we uh, maar gewonnen. Algemeen gezien, de hele wedstrijd ook terecht gewonnen. En Feyenoord-Pex-Volde eindigt in 3-0. Berust was het 2-0, tweemaal Immers. En de derde was van Boetius. Gisteren verspeelde FC Twente twee punten in Waalwijk. RKC FC Twente werd 1-1. Aan kop gaat Vitesse, 37 uit 18. Ajax heeft er 34, maar dan uit 17. Tente heeft er ook 34 uit 18. Feyenoord is 4, 33 uit 18. En dan volgt Heerenveen 29 uit 18. Onderin 14, Roda 18 uit 17. RK70 18 uit 18. ADO is 16e, 17 uit 17. Dan Cambuur 16 uit 18 en NEC sluiterij met 15 uit 17. Morgenmiddag om half 1 is er Rode EC tegen Ajax. Om half 3 twee wedstrijden: Groningen tegen NEC en de Go Ahead Eagles tegen FC Utrecht en om half 5 is er ook nog PSV tegen ADO Den Haag. En die wedstrijden kunt u natuurlijk allemaal beluisteren in langs de lijn trouwens uh, in de lopende programmering uh, de perstribune al om half 1 die wedstrijd tussen Roda en Ajax. Langs de lijn morgenmiddag dus, twee uur... met Henry Schut en Hugo Borst. En het komende uur kunt u nog luisteren... naar Met het oog op morgen, Max van Wezel presenteert. Nog een heel prettige avond en tot volgend jaar.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 Witgoed Specialist presenteert de nieuwe generatie Miele wasautomaten. De nieuwe standaard in schoon. Want alleen Miele heeft windels, cap en Powerwash. Daarmee wast u sneller, schoner en zuiniger. Deze unieke wasautomaten vindt u nu al bij Witgoedspecialist. Dus kom naar de winkel of kijk op witgoedspecialist.nl Showroomkeuken uitverkoop bij Kellekeukens. Kijk snel op kellekeukens.nl